door Meegens met het NOS-journaal. De NPO wil vanaf volgend jaar meer geld verdienen... door kijkers te laten betalen voor programma's die online staan. Programma's van de publieke omroep zijn straks in veel gevallen... alleen nogmaals te zien op internet als daarvoor wordt betaald. Ook wil de NPO gaan verdienen aan binge-watchen... door bijvoorbeeld series in één keer online te zetten... nog voordat ze op tv zijn geweest. Dat meldt De Telegraaf. De NPO ontkent de plannen niet... maar zegt dat ze nog volop in ontwikkeling zijn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 Personeelstekort leidt tot langere wachtlijsten. Niet alleen worden operaties uitgesteld, ook gaan soms afdelingen tijdelijk dicht. Het Bureau voor Medicinale Cannabis van de overheid benadrukt dat medicinale cannabis of mediewiet wel degelijk klachten kan verminderen. Bijvoorbeeld bij mensen met MS of Gilles de la Tourette. Het bureau reageert op een uitspraak van het Nederlands huisartsengenootschap. Dat adviseert huisartsen om MediWiet niet langer voor te schrijven. Zou te weinig bewijs zijn voor een pijnstillend effect... terwijl bijwerkingen als sufheid volgens het genootschap wel duidelijk zijn. De mogelijke gastlanden voor het WK in 2026 zijn door de FIFA goedgekeurd. De landen voldoen volgens de inspecteurs aan de minimale eisen. Voor het WK hebben de VS, Canada en Mexico zich gezamenlijk kandidaat gesteld. En ook Marokko is kandidaat. Van dat land vinden de inspecteurs wel dat de stadions, accommodaties en het transport beter kunnen. Op 13 juni wordt bepaald waar het WK in 2026 wordt gehouden. Het weer bewolkt in het noorden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Ja.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 Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Goedemorgen, Zandvoort. Goedemorgen, Zandvoort.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 1869 werd er begraven in de kerk, rond de kerk en dergelijke. En toen werd dat verboden. Hij uh, mocht niet uh, dichter bij woningen staan en dergelijke. Uh,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 De Mariaschool. Nou, dan nou lees ik in oude stukken dat op die begraafplaats, Louis Daviskeré, dat er toen nog eerste, tweede en derde klasse begrafenissen waren. Ja, dat niet, klopt. Maar niet alleen daar, dat was ook in het begin uh, op de begraafplaats van nu. De eerste, algemene, en tweede, derde klas? Derde klasse, ja.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 We hebben die graven nog liggen. Dr. Gerke, ja? die ligt dan ja. natuurlijk. Die ligt op het, uh, het klassenhofje. AA. AA, <laughs> ja. Koninklijk. Koninklijk. AA. Ik ben benieuwd dus, uh, waar ja. ik dan uh, controleren, te Want ik heb een graf uh, gekocht. Een familiegraf. Uh, gekocht, Ja. Oké. Okay. Ja. Toenmalig opzicht, ik zei van jongens, ik wil hier op het oude gedeelte. Nou zit iedereen nog maar twee plekken. Ik zei, nou, gekocht. Een week later kreeg ik de rekening van de gemeente. Ja, uiteraard. Zo werkt dat. ook zijn heel snel mee. Ja? Ja. Dus ik betaal ja. elk jaar voor twee vierkante meter onderhoud van het graf. Ja. Uh... Ja, misschien dat moet je ook wel aangepast worden. Ja, Met de uh, vijf centimeter erbij. <laughs> ja. Even doorgaan. Die algemene begraafplaats. Nou, die komt er. Die 19 18. 18, 18 en ja maar.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 Dus er ja. wordt nog steeds begraven. Nee, ja, toen. Toen oh, was het vol. Ja. Nu hebben ze, hebben ze ook, zijn ze aan het ruimen geweest op de katholieke begraafplaats. Dus nu zijn er weer plekken vrijgekomen op de begraafplaats. En misschien zijn er wel minder katholieken. Nee, Over de Denk, het ik, ik zwijg. Nee. <laughs> ik zwijg. <Nee. laughs> Over dat ruimen. Uh, ik ben gewoon even Vroeger kocht je toch een graf voor het leven? Voor geen idee, dat weet ik niet, ja, ik heb dat wel gehoord. Er is ook nog een eeuwig graf, dat ja. is ook nog uh, te begraafd laat. Ja. Ja. Oh, Stel dan dat iemand uh, zegt van nou ik wil niet dat mijn graf in de toekomst verruimd wordt en ik heb geld. Ja, dan kan je dat rustig betalen, ja hoor, dat kan je doen. doen. Ja. Kan je twee vierkante meter kopen? Kan je kopen, ja, ja net betaal je. Met erfwacht. Ook zoiets. Ja. Even verder, want uh, het wordt straks hartstikke druk, en iedereen die wil het nog eventjes zien. Uh, dat mortuarium heeft eerst in de, in de school, nee. In de poststraat. En daarvoor nog het dorpsplein. Dorpsplein, plein. Ja, ja. naar de poststraat. poststraat en uh, toen. Uh, uh,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 ...honderd jaar geleden, of meer dan honderd jaar opgericht... ...voor de, de noodbehoevende Zandvoorters. Daar gaat het om. Bij ziekte en bij dood kwamen, kwam onderling hulpentoon om de hoek zetten. Die hielp de, de mensen, en maar ook werden de mensen begraven door onderling hulpentoon. Want Zandvoort was natuurlijk een zeer arm vissersdorp. Ja.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 En we hebben gevraagd of zij een bank wilde beschilderen met het item 100 jaar begraafplaats. Ze zijn eerst ook nog over de begraafplaats. Christine heeft de rondleiding gegeven.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 voor huisdieren kistjes beschilderd. De deksels. Ik De begrijp dat het heet tussen kunst en kist. kist. Ja. ja. Leuk gevonden. Dus ja. Nel heeft daar, is daar op Kleine kistjes, grote kistjes. Kleine uh, grote kisten. Voor huisdieren. huisdieren. Ja. <laughs> dames daar, daar zou ze nog wel eventjes langer mee bezig zijn. Ja, nou, leuk. Dus. En ja. die staan er ook allemaal. Die staan er ook. Dat kan ja. die, die kan je kopen. Die kan je even kopen, eventueel ja. kopen, ja. Voor een hond. Kat. Kat en een uh, hondje. Ja. Ja. Dus niet of of een konijn. Een... Nee, of konijn. Ja, niet er staan dus er ook. Een, uh, een we hebben dieren begraven. Ja, ja, ja, ja. Hoe lang bestaat dat nou ongeveer? Al? Nou, toch ook al een jaar of 15, ja. 15, denk ik. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja, ja. Ook uh, heel bijzonder dat dat er is. Goed, uh, ja. Dus en dan is er uh, ja een hapje en een drankje en nu een kopje koffie en een taartje. En we hebben natuurlijk een boek <coughs> gemaakt met z'n tweeën. Een boek, 100 jaar begraafplaats, dat aan jullie Met de hele geschiedenis? Met de hele geschiedenis, met foto's. Nou, het is een heel leuk boek geworden, boekje. Boek. Boekwerkje. Ja. En uh, met kleurenfoto's door Nederlof uh, gedrukt. En het ziet er echt fantastisch uit. En dat ja. moet je kopen daar? Nee. nee, je krijgt het gratis. Elke bezoeker ja. Per gezin, uh, per ja. gezin per, kan een ja. boek krijgen. Je ja. ja, moet er wel heen. Je moet er wel heen, ja. Nou, nee, maar goed. Mijn echternoot is... Ja, die gaat er al heen. Antje gaat er naartoe, dus... Ja, al ja. uh, <laughs> ja. een tas bij zich natuurlijk. <laughs> <Ja>. <laughs> dus. hey, ja. En er is ook nog... Uh, ondernemers die presenteren zich daar ook. Ja.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 Ja. Kan... Kijk, dat bedoel ik. Kijk. Ja. Dan kan je even gaan liggen, even proefdraaien. Je mag er even in liggen. Ja. Dus, ja. Maar dit is, dit is een spektakel. Eigenlijk is het een onderwerp waar je eigenlijk nooit over wil praten. Hè? Nee, dat is nee, ook zo. Nee, nee. Ja. Dat boeit er mee. Is ja, het ook, maar de, de, de begraafplaats is, ondanks dat het midden in de bebouwing staat, is het zo'n rustplek. En nu met, ja. het, uh, met die vijver erbij. En we hebben ook van uh, Damavo, heeft, heeft dus een uh, steen... Damo. Damo. Oh, ja, Steenhouwer.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 Kijk, zo, zo mooi. woorden, woord, hè? Echt zo, zo mooi. Groen. Ja, en waar Anke naar uitkijk zei ze vanmorgen tegen me, jij geeft ook nog rondleidingen. Ja, nou, daar kijkt ze naar we, uit. Ja. Ja. ja. ja. Dus, ja hoor, we, we hebben. Dus, ik zie dingen, eh, kijk, we komen er met regelmatig begaafd aan. Maar dan dan Christine en die zegt, stop, hier, moet je te kijken. Ja. De ja. achtergronden ervan. Ja. van de persoon die er ligt. De...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 te, te van overtuigen dat het heel belangrijk is dat dit graf ja. bewaard blijft. Het is monumentenzorg. Het is een soort monument, ja, zeker weten. Want de geschiedenis van Zandvoort ligt echt op de begraafplaats. Ja. En uh, dat is juist het leuke ervan. Als je dan langsloopt... denk je: oh ja, die. En dan komen herinneringen naar boven over de persoon die er ligt. En Liggen ze er niet meer, dan heb je dus toch ja. een stukje, mis je stuk. Uit je geschiedenis. Ja, precies. En ja, het is zo belangrijk. Ja, ik ben het helemaal zo? met je eens. Helemaal met je eens. Ja. Het is een aanrader om vanavond te komen, maar altijd langs te gaan. Ja, ik twijfel erin, want ik kom er eens te vaak. Dus, op het moment na afloop van de vergaafnis komt onze vriend naar me toe. Die zegt, oh ja, jij drinkt je koffie zwart. Dat, dat, is, nou, dat, ja. dat, dat is vervelend. Ja, dat, dat is, is niet. Nee. Ze kennen me te goed. Ja.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 prestatie hebben geleverd. Nu al. Het okay. heeft de hele ons voor... grijze haren gekost. Ja. De hele voorbereiding daarvan ah. is compliment ja. hoor. Mael, je hebt het nog genoeg, hoor. Ik had ja. bijna Cor zijn hulp ingeroepen maar het hoefde net niet. Hè? zo Nou ja, zomaar. Oh. Er waren wat technische problemen met foto's voor het boekje, maar ja, het, is het. Ja, het is allemaal gelukt. Dus. Ja, goed ik, eh, complimenten wat jullie gedaan hebben en complimenten voor vandaag. Ja. En ga er alsjeblieft nog lang mee door, want die geschiedenis mag niet verloren gaan. Zeker weten, die moeten we blijven koesteren. Dus, nou, ja. We, we zoeken wel vrijwilligers nog hoor. We kunnen nog wel wat mensen gebruiken. Dan moet je naar Cor kijken. Ja. ja, dit jaar geen tijd. je, hij is dat verbouwen, dat wist ik al. Ja. Ja. Dus. Volgend jaar heb nou, okay. nou, ik al ja. tijd. Ik wens jullie enorm veel succes vandaag. Uh, het is Peter. lekker hier om te gaan wandelen. Ja, dat is het, het is zeker. niet bloedversiek, heet. Dus nee. het is echt ja. genoeg om in de natuur daar rond te lopen. Oké, okay. dankjewel. Succes en bedankt voor je Tot uh, Vanmiddag dankjewel. dan, uh, Pieter. <laughs> ja, ja. Ik doe mijn best. Okay. Ankie is er. Prima. Weer, weer. Wie die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 Via via vieni via con me È in questo amore buio pieno di uomini Via via è tra e fatti un bagno caldo c'è una cappa azzurro fuori piove un mondo freddo e wonderful wonderful it's wonderful Good luck my baby Ja, we were natuurlijk vanda komen van de Bola esconte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 De... Dus, nee, nee, nee, mensen van de radio zijn uitgesloten Collega's zijn uitgesloten Vorige keer was mijn collega die was al aan het, aan het bellen dus Doe je het telefoon open en dan zie je of er gebeld hij, is hij, hij moet vanzelf... Oh, ik, ja, hij heeft hem uitgezet Ik krijg, ik krijg een belletje ja. Nou, neem op Goedemorgen, met Erwin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 En nu kijken ze uh, in uh, Düsseldorf uh, op Buienraden en zeggen ze van nou, het is lekker weer, we gaan naar voor toe. En ja. dat is natuurlijk wel even een andere, uh, ander dingetje. Nee, ik heb trouwens nog opnames uh, uit de jaren 70, volgens mij. En wat de eerste is, dat weet ik niet. Maar daar dat... staat Pieter al op. Ja, ken je ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Ja, als er iets is, dan er ik erbij. Alleen... Ja. Helaas, ik ben de vrijdag niet bij. Nee, Volgende. jij hebt andere ik verplichtingen. Heb, he? Ik heb de ja. wandelvierdaagse. Ja, ja, ja, ja. ja, dat is elk jaar. Uh, is dat even, uh, even puzzelen? Kijk, uh, want ik heb, ik heb ook contact met een aantal mensen van de, van de wandelvierdaagse. Kijk, ik heb ze vier jaar geleden. Alle, ik weet het. Ik alle weet het. vrijwilligers, daar heb je ook bij gezeten. Ja. Alle verkeersvrijwilligers uh, uitgenodigd. Um, ik, uh, ik, het plannen van de datum is lastig en toen heb ik op een gegeven moment uh, zijn hele uh, hele wijze man tegen mij van joh je moet gewoon een vaste datum uh, je, moet je hebt een moet je gewoon doorzitten en uh, en je ja. hebt weer voor mooi weer gezorgd want het wordt zon overgroot het wordt prachtig ja, ja, ja. ja. Dat en is dat geniet. is uh, elk jaar uh, ja er wordt elk jaar wordt er gevraagd wat doe je nou als slecht weer is nou, daar denk ik ook helemaal niet over na nee. want het uh, het is gewoon mooi weer even voor duidelijkheid de prijs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 Ja, precies. Ja. Ja, hoor. ja hoor. En als je dat ziet, euh, nou, ik denk dat er sowieso van al die gereserveerde plekken, dat, er komt elk jaar wel wat nieuws bij. Maar het grootste gedeelte, ja die vragen, dan mogen we daar zitten. Nou, het is gewoon vaste tafel. De mensen die zitten er al jaren eigenlijk. Dus ja. dat, euh, nee, dat is heel erg leuk. Ja.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 94. Als we het nou niet weten, dan, dan houdt het op, hè? Ja, ja precies. Ja. En kom er naartoe, want dit is echt Zandvoort, zo bij elkaar. Dan zie je alle Zandvoorters, je hoort de de roddels, ja. wat er allemaal aan de hand is. Nou, Peter, dit is er alleen niet. Hè? Ik ben er alleen niet, maar ik, ja. hoor, ik hoor het wel weer. Jawel. Maar dat wordt een feest weer. En ja. het eten is geweldig. Ja. En vooral die vissoep. Ja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 Ja, dat zijn, dat zijn wel hoeveelheden. Maar ja, goed, uh, gast yep. 250 stukken visbakken. Uh... Dat staat al wel even een aardig uh, stief uh, ja. je op het kast. Uh, ja, daarom, om op te daarom. Nou, een uh, groot succes wordt het, dat weet ik nu al. Absoluut, absoluut. Ik wens jou veel uh, geluk. Dankjewel. En denk erom, uh, het is niet alleen jouw verdienste, maar ook van je vader. Ja, en je nou ja, gedachtenis doen we dit ook. Het heet niet voor niks de Theo Hilbersvisman. Precies, dat ja. wil ik alleen maar even zeggen. Precies, Hartstikke okay. mooi. Dankjewel. En bedankt voor je komst. Graag gedaan.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 Een museum bijvoorbeeld. Oh, ja. Maar het museum deed vorig jaar ook al heel ja, maar erg goed mee. Hier wordt het groter opgezet. Ja, het hele festival wordt uh, groter opgezet. Ja. En, uh, Vertel. Nou, we hebben...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 Maar het kan ook in de protestantse kerk, aan het kerkplein. Nee, dat zou kunnen. Maar ik bedoel, ik, ik zie de, ik zie de, de, de, de opkomst meestal heel, heel klein. Dus ik ben heel benieuwd naar een ecumenische regenboogdienst. Ja, dat is een leuk idee. Goed, nog een bijdrage. Nee, nee. Ja. Eens <laughs> <laughs> even kijken.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 Iets kan laten zien dat je, uh, dat je respect voor ze hebt. Uh, een van mijn helden bijvoorbeeld was uh, Jos Brink. Uh, dat was echt een van de mensen die uh, op het eerste gegeven moment uit de kast kwam <kuggen> in Nederland op de televisie. Maar uh, ging ook voor in kerkdiensten als predikant. Uh, Zeker. En dan had zijn, uh, zijn vriend en mijn oma een uh, dergelijke, die konden zich geen beeld vormen bij wat nou wel een homoseksuele relatie was. Uh,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 Een eigen feest. Of iets later, denk ik. Sorry. Um, en dan om drie uur uh, gaan we vanaf het station lopen. Dan zijn alle mensen... Op die maandag. Op die maandag. Dan gaan we met de parade uh, weer langs de boulevard. Komt er een trein voor? Door de kerkstraat. Een trein vol mensen uit Amsterdam aan? Ja. En een heleboel zandvoorters die er al ja. staan te wachten. En als ik. Boogtrein deze keer? De, de, nou, <laughs> er komen vier treinen per uur. Dus of nou, uh... geel, geel is ook mooi, zullen we maar ja, zeggen. Ja, ja. Of blauw en wit.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 Het ja, de andere deel is een beetje pre-pride party, zeg maar. En dan begint het officiële gedeelte. Dan hebben we nog artiesten. Daar gaan we nog nu niet over vertellen. Waarom niet? Omdat wij volgende week bij uh, het bestuur van Pride Amsterdam zitten. Uh, en zij participeren in de organisatie. En wij van hun horen welke artiesten uh, okay. zij faciliteren naar ons toe. Okay. Dus dat, uh, en we dus... moeten ook een beetje spanning houden in de ja, opbouw. Uh, Anders heb ik volgende week niks <laughs> te vertellen. <laughs> ja, Marianne rosenberg misschien. <laughs> ja. Dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Maar ja. ga ja. verder. En wat dan?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 <laughs> Ik heb heel lang in de politiek gezeten, dus dat je ja. misschien... Nog ja. steeds. Ja. <laughs> <laughs> uh, maar goed, dan is de, dat is de maandag en dan gaan we naar de dinsdag. Uh, de 31 juli en... Woensdag 1 augustus. Ja. De 31ste hebben we verschillende sportactiviteiten uh, op het strand. Uh, touwtrekken. Dat lijkt me ook een hele leuke. Ja. Dus, uh, je zit vol ideeën. Ik zou zeggen, kom eens, kom eens op de bestuursvergadering van de, van de club. Ik vroeger overal bij en nu is je hier niet bij. Maar ja, ik heb ideeën is, nog. <laughs> ja, ideeën genoeg. Nee, maar dat zou... Ja, touwtrekken is een hele leuke natuurlijk. Ja. Uh, maar er wordt ook gesproken over beachhockey, uh, beachvolleyball. Uh, dus daar zijn we druk mee uh, in gesprek. En uh, dan heb je daarna... Uh,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 Ik zeg eigenlijk, het staat eigenlijk, je kan het ook zeggen, het staat voor alles wat niet hetero is. Inmiddels het zo langzamerhand. Maar het staat voor lesbisch, homo, biseksueel, transgender. En de I staat voor intersexen. Ah, oké. Okay. Ja, dus. De, ik wist er twee. Ja, maar. Eh, kijk, vroeger werd het allemaal uh, uh, samengevat onder de vlag gay. Uh, of, en dat gay was, stond eigenlijk voor alles wat een beetje anders is. Uh, wat ik heel belangrijk blijf vinden. Ik werk als docent in het MBO. Um,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 Roy, ik wens je erg veel succes. Jullie ook. En uh, tot binnenkort. Dank je we... voor je komst. Ja, Graag gedaan. Someday sitting on your back porch. And I came on with a couple of chords. And I play for you. You let me keep you entertained. With stories I exaggerate. That you know aren't true. And as you sit there making daisy chains. And I throw in a hand grenade.